Weerst het NOS-nieuws van 12 uur. Jeroen van Kamp met het NOS-journaal.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 Schrijfster Doris Lessing is jarenlang gevolgd door de Britse inlichtingendienst MI5. De in 2013 overleden Nobelprijswinnaar werd in de gaten gehouden omdat ze communistische sympathieën koesterde. Haar dossier is nu openbaar gemaakt. Volgens de dienst had ze tijdens haar jeugd in Rhodesië gevaarlijke linkse en anti-imperialistische ideeën opgedaan. Ook toen ze later in Londen woonde werd ze in de gaten gehouden door MI5.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 Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat tussen Naarden en Eembrugge acht kilometer file door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam file tussen Stroe en Hoevelaken van zes kilometer. Tussen Knoopend Hoevelaken en Afritsoest. Toch is negen kilometer erbij. Op de A12 den Haag richting Utrecht tussen de Meer en Lunette 4 kilometer door een ongeluk. Daar is de rechterrijstrook dicht. A28 Utrecht Zwolle tussen Leuze de Zuid en Hoeverlaken 4 kilometer file. Dat komt door een kapotte auto op de rechterrijstrook. Tot zover de verkeersinfo. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Kom eens langs. De entree is gratis. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. zon, zen, Zandvoort en zomer Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, en het is, uh, zoals uh, algemeen aangenomen, uh, alweer de laatste werkdag van de week. is natuurlijk helemaal niet wauw. Er zijn ook mensen die morgen en zondag gewoon moeten werken. Ja, dat is een beetje onzin eigenlijk. Maar goed, het is uh, vrijdag en uh, we gaan op naar het uh, weekend. Leuk weekend. Druk weekend. Dat vooral ook. En uh, Sail is natuurlijk nog steeds bezig. Ik ga er morgen heen. En uh, met bootje. Lekker hoor. Gezellig. Op het ijdobberen. Het wordt goed weer. Hebben we het begrepen. Dus dat uh, is leuk allemaal. Hartelijk dank aan Henny Ruckert voor twee uur lang Watertoren Sport. Met een interessant programma over de paarden. En het is een mooie sport. Dat wel. We kijken er ook af en toe wel eens naar. Ik vind het wel mooi, een mooie te zien. Ik, zeggen, ik zelf ga geen paard rijden natuurlijk, want dat wil ik die dieren niet aandoen aan met mijn 140 kilo. Dat, dat lijkt me niet uh, verstandig, maar goed. Uh, zou ik zou zeggen, uh, ja, nou, oké, okay. dit is van uh, Lunch voor vandaag. Of nee, we hebben gisteren besloten om het programma om te dopen. Het wordt officieel weer Zandvoort ja. Ja, we gaan het omdopen. Weet Albert Jan Vos nog niks van, maar dat gaan we hem nog wel even vertellen. Het programma gaat voortaan. Zandvoort Lunch heten in verband ook met het feit dat onze Facebookpagina zo heet. En anders dan krijg je zo'n verwarming. Dus het wordt Zandvoort Lunst dan ja. Jawel. Woehoe. Vanaf vandaag. Klein jingeltje nog even veranderen, maar dat kan nooit een probleem zijn. Ik heb er weer zin in hè? Toet is er ook weer. Die zit achter de computer. die is nieuws aan het zoeken en zo. Ja. Oud nieuws. Maar die zit, uh, ja. Die is er ook weer gezellig. Dus uh, dat wordt weer gezellig. Hè? Misschien straks weer een leuke aanbieding voor u. Speciaal voor luisteraars van dit programma. Kun je ook alleen maar weten als je naar dit programma luistert. Anders weet je het niet. Ik heb er uh, natuurlijk straks om kwart over twaalf drie in één. Jawel. Die hebben we ook weer. En voor de rest... Heel veel gezellige, lekkere muziek. Jawel. En dit is de eerste. Tenerife Sea. So in your dress.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 All that you are is all that I'll ever need So in love So in love So in love So in love You look so beautiful in this light Your silhouette over me Out the blue And your eyes is the Tenerife Sea And all of the voices surrounding us here, They just fade out when you take a breath Just say the word and now we'll disappear We're Into the wilderness Should this be the last thing I see I want you to know it's enough for me That you are is all that I'll ever need. So when De, de Zee bij Tenerife. So Wij een single van het album X. So Ik denk dat zolang ze maar alle nummers daarvan nu op single uitgekomen zijn At so Ed Sheeran dus. You look so wonderful in your dress. I love your hair like that. And in the moment I knew you better. Zandvoort luncht vandaag tussen twaalf en twee. Jawel. En uh, dit is uh, Kigo. Tell me that you need me To help you find a way To all of this madness I'll be your light of day, please won't you believe me, even if you don't agree, know that I am trying, to help us all break. There'll be nothing left for no one, no There'll be nothing left for no one If you don't stop living your life Turn to one side with a blind eye There'll be nothing left for no one, for no one En het nummer dat heet Nothing Left. Er is niets over. Alles op? Huh? Is alles op? Alles is op. Hé, hey, ben je Ja, wel. <laughs> ben je al klaar met nieuws. Ja, helemaal. Ik ja? zit al man te popelen. Ja, ben, ja nou, je zal nog even geduld moeten Ja, dat heb ik wel. Want uh, het is kwart over twaalf. En uh, als Kigo uh, klaar is, dan gaan we de drie in één doen, hè? Ja. Ja, ik heb iets fantastisch klaar staan. Ja, de Ja, 3-in-1 is iets fantastisch vandaag. Dat is zo verschrikkelijk goed. Ja? Ja. Leuk. Wat heb je klaarstaan? staan? Dat hoor je zo. Ah. 3-in-1-1-1-1. 1, 1, 1, 1. Vandaag Ray Charles. Your cheese. Will make you weep. You cry and cry, and try to sleep, but sleep won't come. The whole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 Reach out to me. Other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams I see. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. Oh. Her the arms reach out to me. Other eyes smile tenderly.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 Ja, dat was een prachtige drie in een, vond ik zelf. Van de Ray Charles. mijn Cheating Heart... What I'd say, what did I say? Live versie, lekker lang. En natuurlijk een van zijn allergrootste successen. Uh, zelfs uitgeroepen tot volkslied van de staat Georgia in, uh, in Amerika. Het uh, <laughs> nummer Georgia on my mind. Een oorspronkelijke compositie van Hoagie Carmichael. En. Um, de echte versie... Nou ja, de meest succesvolle versie van dit nummer... is dus echt gewoon van Ray Charles. Er staat trouwens nog een leuk verhaal aan vast... Dat, dat ik ooit las over... in een boek dat heet... Michelle, dat is, een, dat is een helemaal leuk boek. Dat is geschreven door Alistair Taylor. En Alistair Taylor, dat, is, dat was... Die had ook wel eens de bijnaam Mr. Fix It. En... Die moest eigenlijk alles mogelijk maken voor de Beatles in, in de tijd. Uh, als er iets te regelen was. Een, een tournee, een vluchtroute. Uh, noem het allemaal maar op. De gekste dingen moest hij allemaal doen. Assistent van Brian Epstein dus. en Of Brian Epstein mag je ook zeggen. En uh, nou ja, die, die vertelde dus in dat verhaal... dat uh, Brian Epstein was behalve manager van, de, manager van de Beatles... was hij ook nog platenhandelaar. Hij had een uh, grote... Uh, in Liverpool... NEMS heette dat ding... de uh, North, uh, North English Music Store... om het zo maar even te vertellen... en uh, Brian Epstein... die had een gave... die kon namelijk heel goed nummer 1 hits voorspellen... en toen hij dit hoorde... dit nummer van Ray Charles... toen zei hij van, nou dit wordt nummer 1... en toen zei hij, die is wel, nee man, dat is toch geen hippe muziek meer... dat is, dat, dat is niks... en wie kreeg er gelijk... Nou, wie kreeg gelijk? Sorry, ik zat met mijn neus in het nieuws. Ja. Nee, me niet kwalijk. Nou ja, zit gewoon Je niet, op, zit, uh, zit niet op. Je hebt me op niet op te letten. Zit gewoon niet op opletten. Ik zat vreselijk te werken tussendoor. Vreselijk, <laughs> is het gewoon vreselijk. Nou, ja. eh, nu, eh, het verhaal ging dus over George on my mind. En ja, inderdaad. Gehoord, maar, maar het ging dus inderdaad. Wie kreeg gelijk? Brian Epstein. Ja. Want het werd inderdaad een grote hit. Epstein nou, mocht ook, hè? Ja, Epstein ik mag ook. Ik heb nog wel een beetje geluisterd. Oh. <laughs> Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Met Toet Span. En jawel. Ik was net namelijk even op zoek naar de tijd van de prijsuitreiking van die zandsculpturen. Oh. Want sinds afgelopen week zijn ze druk bezig met het Europees Kampioenschap zandsculpturen. En die zijn bijna klaar. Ze mogen tot vanmiddag vijf uur mogen ze bouwen. De drie meter hoge kunstwerken mogen recht met recht indrukwekkend genoemd worden. Verdeeld over het Badhuisplein, het Kerkplein en het Raadhuisplein... is in totaal zo'n 174.000 kilo speciaal sculptuurzand gestort... aangezien strandzand niet geschikt is. Hiermee zijn de kunstenaars de hele week al bezig uh, uh, met hun creaties. Ze komen van over de hele wereld. En vanwege het 125e sterfjaar van Vincent van Gogh... staat dit Europees kampioenschap in het thema van onze beroemde Nederlandse schilder. Dus jullie zal vanmiddag dus een, of vanavond al een winnaar uitkiezen. En uh, daarna zullen de zandsculpteuren, als het mee zit, nog te bewonderen zijn. Zeker tot en met oktober. Ja, als, je, als dat soort idioten, wat voor uh, een van de vorige de jaren zijn uh, poten niet thuis kan houden... tenminste ja, precies. Uh, de boel nu eens een keertje respecteert en gewoon laat staan. Dus ja. handen af, jongens. Ik, dat is wel te hopen, hè. Maar er zullen weer camera's hangen, hè. Helaas is het nodig, maar dat schijnt te helpen. Goed zo. Um, de boswachter Rob die heeft um, vandaag in de Amsterdamse waterleidingduinen... Heeft hij, um, uh, een dier in bijzonder nood getroffen. Tijdens zijn ronde door het natuurgebied... zag hij plotseling een grote vogel in het prikkeldraadvracht zitten. Toen Rob dichterbij kwam, zag hij dat het om een havik ging. Hij twijfelde niet en bevrijdde de roofvogel uit zijn stekelige positie. De schade viel gelukkig mee, want nadat het dier was losgemaakt... koos hij onmiddellijk monter het luchtruim. Hij begroet hem ook met, ha, fik. Ja, precies. Het was een, um, een indrukwekkende foto, moet ik heel eerlijk zeggen. Hoor. Ik had het van internet geplukt op RTV noord holland En uh, ja, bijzonder om dus dat zo te zien. Dan hebben we uh, de uh, jonge hartpatiëntjes. Die werden gisteren, als het goed is, uh, getrakteerd op een onvergetelijke ervaring... Een dag lang genieten op het circuit. Uh, het was de achtste hardrace circuitdag De landmacht was de hele dag aanwezig om met de kinderen in rupsvoertuigen door de duinen te scheuren. Bang zijn de bezoekers, na eigen zeggen, niet geweest, maar bijzonder vinden ze het wel. Dit maak je niet elke dag mee, zei een van hen. De stichting had ook een heuse Ferrari geregeld. En de kinderen mochten onder begeleiding en op een afgesloten terrein er zelf in rijden. Nou, hoe bijzonder is dat? En dan gaan we naar het weer, Ruud. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Er zijn op deze vrijdag wolkenvelden... maar geregeld schijnt ook de zon. Er kan vanmiddag een bui tot ontwikkeling komen... maar over het algemeen blijft het droog. De matige zuidwestenwind neemt af naar zwak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 De temperatuur is zomers en stijgt door naar zo'n 6 of 27 graden zelfs. Zondag starten we de dag met zon... maar in de loop van de dag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking weer toe... en in de avond zal het gaan regenen. De oost- tot zuidoostenwind neemt ook in kracht toe... en wordt matig tot vrij krachtig over land en krachtig aan zee bij een temperatuurstijging naar zo'n 27 graden. Maandag zal het bewolkt zijn en komt het weer tot buien... En bij deze buien is er zelfs ook onweer mogelijk. De wind waait uit het zuiden en neemt toe naar matig tot krachtig. En de temperatuur die zullen weer zijn rond de 20 graden. Dat was het weer. Vier, vat, voort. I was living. gave me Sunday Morning zijn nieuwe single. Ja, ja, lekker liedje hoor. Gewoon gezellig. Hè? Koeker de koe? <laughs> Koeker de koe? Lekker vrolijk. Ja. ja. Het is een uh, duivenliedje. Koeker de koe. Softly now in the evening dus A woman is singing to me She takes me back down The vista of my years Until I see a boy child Underneath the piano And the boom of the tingling strings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 Of myself and all of these nursery songs my heart beats with a ceaseless song and love a yearning to belong kokoro kokoro is so strong of a yearning to belong coulda do you coulda do Vier weken lang de vinyl de LP top 50 aanvoert met het album Currents en die, die heet Time Impella. Alleen head heet Currents. het staat al. En dit is de single daarvan. En noemen we dat, uh, die, die, die LP dus, die vinyl LP, die staat dus. Uh, jij moet er vier man houden. Zo. Um, <lacht> ja, dat Als je hem uh, weer vergeten uit te zetten. Nee, dat niet. Maar dat oh. mensen dat drinkt voor. Dat is dat is. Oh. Ja, dat is nou, Car Car Carly Rae Jepsen en die, die, drinkt, die drinkt, steeds voor. Dat, die moet gewoon even uh, terug de kop op de plek. Houden, ja. Ja. ja, die oh. moet even er. Uh, de mond houden gewoon. Nou, dat vind ik ook geen leuk muziek. Ik doe deze. Deze vind ik leuker. Ja, Zo, nou, ja, we gaan het even hebben over de aanbieding van de week. Hè? Ja, Lekker in Zandvoort. Lekker in Zandvoort heet het. Oh ja. Ja, daar zou je nog een uh, jingle voor maken, toch? Ja, dat moet ook allemaal nog, maar ik heb het zo druk. Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Moeilijk, moeilijk. Ik moet nog zo moeilijk, moeilijk, moeilijk, moeilijk. moeilijk. Ja, um, ik ah, heb weer wat leuks geregeld. Oh, je hebt weer wat leuks geregeld? Ja. Nou, uh, gezellig. Een halve rondselaar aan het worden, jongen. Ja. Uh... ja. Nee, mensen werken gelukkig graag mee. Dat is leuk om te merken. Ja. Uh, ze zijn uh, benieuwd. en uh, uh, Dit keer ben ik bij de haven van Zandvoort geweest. Ja. We hebben natuurlijk afgelopen zondag die live-uitzending gedaan. Super gastvrij. Heel prettig, heel gezellig geweest. En daar heb ik nu uh, van die meneer, daar heb ik uh, vijf vouchers gekregen. En elke voucher is goed voor een uh, korting van 15% op een lunch. Voor maximaal vier personen. En dat is geldig tot het eind van dit jaar. Tot 31-12-2015 ja. ja. Het enige restrictie is, je moet wel luisteraar zijn van dit programma. Dus je, hoort, je weet ja. het alleen als je naar dit programma luistert. Dan weet je dat alleen. Dus niet als je het op de Facebookpagina leest. Hè? Nee. nee, dat geldt niet. Want, het, uh, daar is het wel uh, te, te vinden. Nou, uh, nee, maar de, de mensen die daar vanaf pikken, dat telt niet. Nee, oké. Okay. Nee. Maar die moeten daar wel een berichtje achterlaten. Weet je, weet, je wat, ja, maar weet je wat we doen? Nou, vertel. Ik vind het een leuk idee hè, om, te, om te testen of iemand inderdaad luisteraar is. Want het geldt alleen <laughs> voor luisteraars ja. van dit programma. Ja? Ja, anders krijg je niks. Uh, wat nee, heb je bedacht? Uh, ik heb gewoon bedacht dat ik uh, straks een, een plaat draai... Uh, en, en die moet je dan even vermelden. Bij dat, als je dus een pb'tje plaatst op die, op die uh, Facebookpagina. Om zo'n foutje te krijgen. Ik draai zo meteen een plaat. En dan zeg ik, deze plaat is het! Ja, dus, ja en dat is een dan... goede test. Ja. Ja. ja, dat is een goede test toch? Ja. Oh jongen, ik ben zo slim in dat soort dingen. En waar kan je het dan uh, noteren? Dat is Facebook, zoals we al zeiden. Ja, Zandvoort en, Luncht. Precies, de uh, groep Zandvoort Lunch. Ja, met en, hoofdletters. En daar stuur je dan even een pb'tje. Ja. En dan komt het helemaal goed. Dan moet helemaal in orde komen. Ja. En dan krijg je 15% korting op een heerlijke lunch eh, bij de, de haven van Zandvoort. Nou, wat wil je nou nog? Godzom mooier? Dit is Carly Ray Jepsen. En de methode heet: Run away with me. Lee Ray Jepson oh. Run away with me Deze heerlijke aanbiedingen, u kunt dus uh, een foutje winnen. We hebben vijf foutjes liggen, dus vijf mensen kunnen die foutje uh, winnen. Voor 15% korting op een heerlijke lunch bij het, de, de haven van Zandvoort. Daarvoor moet je wel even wat doen, moet je even goed opletten, want dat geldt alleen voor luisteraars van dit programma. Niet voor mensen die de Facebookpagina bezorgen, maar, uh, bezoeken, maar gewoon alleen voor de luisteraars. En uh, vandaar dat je goed moet opletten even. Uh, en uh, de actie is. Nou, dit is hem dus, dus u moet even gaan opletten. Wie zijn dit? Nou, ik vertel het natuurlijk, dan kunt u het erop zetten. Dit er is een hele mooie live uh, samenwerking tussen Guus Meeuwers en Raccoon. Moet je horen hoe mooi dit is. Het is kippenvel, echt. Het is een nacht, gecombineerd met. Uh, love you more. Dus, deze plaat moet je vermelden op die Facebook-pagina. zin heb in de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 Die voucher voor die lunch wil winnen, dan moet je de titel en, uh, van deze plaat en de artiesten natuurlijk even vermelden in een pb'tje op onze Facebookpagina's antwoorden. Dus niet gewoon op de tijdlijn zetten, want dan weten de ander het ook weer. Dat is niet de bedoeling. Het is dus een combinatie van Het is een Nacht en Love You More en de artiesten zijn natuurlijk Guus Mewes, samen met, uh, met Raccoon en ik vind, het een kippen, ik vind het echt een kippenvelmomentje. Ja, het vind, is echt een geweldig nummer. Ik, ja, maar ik vind het ook zo mooi als het deze combinatie gemaakt is. Ja, die stemmen is. passen ook goed. Ja, en het is, het is uh, opgenomen natuurlijk in, uh, ja, in, in dat stadion waarvan ik dan... Uh, nou ja, ik kan wel zeggen, Philip stadion, dat kan nog net. <lacht> De rest wil ik, niet, uh, wil ik het niet over hebben, maar... Um... <lacht> Oké, okay, ja. ik, ik zal maar... Nee ja, nee, de, rest ik, de rest wil ik, ik, ik niet al niet al Mag het niet hebben. Maar goed, in ieder geval... Uh, <laughs> als je dus de titel... Het uh, is een nacht, love you more. En uh, Guus Mewis en Raccoon. Als je dat ook in even als pb'tje stuurt. Dan weten wij dat je geluisterd hebt naar het programma. En dan krijg je dus die vouchers. En uh, dat, dat dan neemt Toet wel contact met je op. Absoluut, komt helemaal goed. Komt helemaal goed. He, dan kun je lekker lunchen daar. Dat is ja. hartstikke lekker hoor. Ja. En gezellig, mooi uitzicht. Hoor nog eens even. een ja. grote Geweldig. Ik vind het echt een mooie, een mooie plaat. Nou, dit zijn Wild and the People, de laatste voor het uur. Voor het nieuws van één uur. Lying in the morning sun. One day I'll get back and sit my The toes that support you